10 uur. Wouterbalgemoet met het NWS Journaal. Bij de terreuraanslag gisteravond in Londen zijn zes mensen om het leven gekomen. 48 liggen gewond in het ziekenhuis. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar. De drie terroristen zijn door de politie doodgeschoten. Over hun achtergrond is nog niets bekend... maar ooggetuigen zeggen dat een van de aanvallers dit is voor Allah riep. De aanslag begon op de London Bridge... waar de terroristen met een wit bestelbusje inreden op voorbijgangers. Daarna stapten ze uit en staken mensen neer in een uitgaansgebied. Het is de derde aanslag in korte tijd in Groot-Brittannië. Twee weken geleden vielen er bij een zelfmoordaanslag in Manchester 22 doden. Over vier dagen gaan de Britten naar de stembus en de conservatieve partij heeft de campagne opgeschort. Verwacht wordt dat andere partijen volgen. De Londense burgemeester Kaan ziet niets in uitstel van de verkiezingen. Op die manier zou je terroristen hun zin geven, zei Kaan. Premier May houdt vanochtend veiligheidsoverleg en komt later vandaag met een verklaring. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zoekt uit of er Nederlanders betrokken zijn bij de aanslag in Londen. Premier Rutte schrijft in een tweet dat de Britse hoofdstad rouwt na weer een laffe aanslag en dat Nederland mee rouwt. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding onderzoekt welke gevolgen de aanslag in Londen voor Nederland heeft, maar het dreigingsniveau wordt niet verhoogd. Andere nieuws in Turijn in Italië zijn zo'n duizend voetbalsupporters gewond geraakt toen ze op een plein naar de Champions League finale keken tussen Real Madrid en Juventus. Italiaanse media zeggen dat de meeste mensen lichte verwondingen hebben, maar zeven mensen raakten zwaar gewond. Er brak paniek uit toen mensen dachten dat een knal die te horen was een bom was. Zijn getuigen tegen Wojters. Het weer nog, te trekken wolken over het land, de meeste in het oosten. Daar is in de loop van de dag ook een bui mogelijk. In het westen vaker zon en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen kan er in het westen en noorden een bui vallen en dan ook maximaal 21 graden. Dit was het NWC. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan er geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Daar weer zulke fijne dingen telkens weer Vind ik dat wacht bij bijvoorbeeld zo kan swingen keer op keer Krijg ik zo'n zin om daarbij mee te zingen Ook al is er helemaal geen tekst bij ik, ik ben hier al zo niet vertrouwd Het wordt er zonder al laat met mij te zeker niet koud, toch is muziek als dit gewoon het einde voor mij.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 When the whole world is full of such lies So darling, watch those sighs And even more I know.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 Deurlo, chromatische mondharmonica, Jurg Brinkman natuurlijk op cello en Rembrandt sfeerderig piano en Jim Black speelde op drums. Een mooie cd geworden, zeer de moeite waard. Waar is de MUZIEK yeah.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 CD heet Romance with the Unseen en hij is gedateerd uit 1999 en wordt gespeeld door Don Byron, klarinet natuurlijk, Bill Frissel, je op gitaar en Jack Tizionet op de drums. En ik zei het net al. Where's the music? Dus dat, dat komt straks pas. Maar het is bijzonder, dus wees alert, twee uur gaan we daarmee verder. En we gaan iets uit Noorwegen. Noorwegen is toch ook een land waar heel veel goede jazz vandaan komt. En dan heb je een band, Beady Bell. Daar ben ik zeer van onder de indruk. En dat is hele mooie muziek. En van het nummer, het nummer Shadow.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 Strength he's got, the size once more He's got the element of surprise Yikes, there he goes, yelled the water snake Honey, get inside I heard a sound, I turned around and saw him open wide If he can't catch you, somehow he makes do Ask my neighbor Dee Dee how he ate the car when she was out digging a movie As for us, we're sick of this horror flick I should let him have it when he drools on me again There's power in that big jaw Death in every sharp clue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 Oude reuzen gesproken, dan zie ik hier op het uh, lijstje staan de volgende: Eddie Palmeri, dat is een, een, uh, ja, een Grammy Award-winning, uh, uh, uh, de, de, de Grammy award gewonnen. pianist. Geboren 1936 en heeft in 2017 weer een, uh, een CD uitgebracht. De CD heet, dacht ik, ik moet even op mijn lijstje kijken hoe die ook precies heet. Een mooie CD en de CD heet Sip Uur Dia, en daarvan het middelste stuk. Life. Als je deze leest, hebt en je kan je toch nog vernieuwen. Het is hè. Ja, het spelen ja, trouwens hele bekende jongens mee hoor op DCD. De CD heet Sabiduria 2017. Ik zei het al, ik zie, ik zie een hele lange lijst aan het spelen op verschillende nummers mee. Onder andere Ronnie Cubber, saxofoon. Donald Harrison zie ik staan. Ik zie staan. Uh, even kijken of ik nog meer zie staan. Jonathan Powell, trompet. Ah, het, het zijn hele bekende mensen die hier spelen. Dus dat was leuk. Gisteren was het trouwens ook leuk. We zag het trio Rob Argenbeek spelen op de Tong Tong Fair. En wat ook een man van tachtig die, ja, die het gewoon nog heeft, die gewoon nog een zaal mee kan pakken. Echt uh, fantastisch optreden. Maar goed, het eerste uur is voorbij. We gaan eruit en we zijn twee uur terug met hele mooie muziek. Onder andere Big Band muziek. En It was A very good year. Victoria Tost, nee, nee, ja. There was a man walking by with tears in